Patrien Straatman met het NOS-journaal. In het oosten van Rusland zijn de eerste betogers opgepakt... die tegen aanhouding van oppositieleider Navalny protesteerden. Onder meer in Vladivostok en Irkutsk gingen honderden mensen de straat op. Activisten hebben beelden verspreid waarop politieagenten betogers slaan... en mensen in busjes worden afgevoerd. Navalny werd zondag opgepakt nadat hij was teruggekeerd uit Duitsland... waar hij herstelde van een vergiftiging. In 65 plaatsen in Rusland staan vandaag protesten gepland... voor de vrijlating van Navalny. In ons land geldt vanaf vandaag een avondklok. Tussen 9 uur 's avonds en half 5 s ochtends mag niemand zonder geldige reden naar buiten. Er zijn uitzonderingen, onder meer voor mensen die moeten werken, maar die moeten wel een werkgeversverklaring kunnen laten zien. Ook de hond uitlaten is nog toegestaan, net als het verlenen van mandelzorg of medische hulp. De maatregel geldt sowieso tot woensdag 10 februari. De boete voor overtreden is 95 euro en het vervalsen van een verklaring geldt als een misdrijf. Voor de eerst sinds de coronacrisis stelt Hongkong een lockdown in. Die geldt voor zo'n 10.000 inwoners van een dichtbevolkte wijk waar een corona-uitbraak is vastgesteld. Binnen 48 uur moet iedereen worden getest en pas bij een negatieve uitslag mogen de bewoners hun huis weer uit. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft erbij dat stoffen niet medische mondkapjes effectief zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De opkomst van besmettelijkere varianten verandert daar niets aan. De WHO komt met deze reactie omdat verschillende landen het mondkapjesbeleid hebben aangescherpt. Het weer. In het Noordoosten kan het de eerste uren nog glad zijn. Verder trekt vandaag een aantal buien over het land, soms met winterse neerslag. Vanmiddag is het overal droog en het wordt een graad of 4 à 5. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat Vieder bij Osdorp, twee kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, twee rijstroken zijn dicht...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 met wow. nu, toebak leeft. Samen komen we er wel uit. En binnen houden we ook afstand. Het kan helemaal op vol staan. Ja, als je zeg maar, iemand anders hard kan voelen... is het teken dat je te dichtbij staat. Hou afstand, ook binnen. Wij roepen het voor en Wij helpen jullie allemaal door deze moeilijke tijd. Heen. Het is een tweede geval in het radioprogramma. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, het was 1556. On the 23rd of January 1556... the deadliest earthquake ever recorded... hit the Chinese province of Shenzhen. En surrounding areas. Scientists hebben sinds judged... dat de earthquake had een magnitude van rond 8,0 op de Richter-scale. Ongelooflijk, echt. Dat was de hevigste aardbeving die ze ooit hebben gemeten. 830.000 slachtoffers. Echt bizar. Het is in 97 districten was het te voelen. En over een. Uh, drie, uh, wat was het een 830 kilometer breed. Echt, sommige gebieden zijn echt voor een 70% verwoest. Dus mensen leefden daar in grotten. Uh, kunstmatige grotten die ze zelf gecreëerd hadden. En uh, uh, Uiteindelijk hebben ze nog uh, gekeken hoe het nou precies gegaan is. Uh, ze denken dat mensen dachten, we moeten snel naar buiten. Want uh, daar zijn we het veiligst. Maar terwijl ze naar buiten toe liepen, zijn ze vaak door brokstukken zijn ze bedolven. Raak, oh en sommige mensen zijn binnengebleven. Die hebben het gewoon een beetje afgewacht. En die hebben het wel weer overleefd. Dus het is echt bizar. 830.000 doden. Want had wel een tijd moeten graven, denk ik, als je zeker in die grotten zat. Ja, voor is, je er buiten bent. Het, het is uh, bizar gewoon. Nou goed, dat was uh, in 1556. Ja, ik, uh, ik deed gewoon 23 januari. En toen kwam, ik, uh, kwam er apart los een bericht. dat Stanley H. ontsnapt was uit de Bijlmerbasis. Waar uh, dat? was zijn vierde ontsnapping. Ja, ja. En Stanley ja, ja. H. was diegene die dus ook al. Uh, 17 overvallen op zijn naam te staan. Maar hij was al voor de vierde keer ontsnapt. En uh, het, het grappige is ook... wel dat hij toen uh, ook toen bij Sonja Barents is gekomen... om gewoon te laten merken hoe ja. goed hij was. Dat was toen het de laatste de hele documentaire over. Oh, was, was die korpschef nog op zijn pik gedrapt? Ja. Och, ik, kijk, er het nog goed beeld? beelden... van die twee van die gasten van de politie... is er echt beteutend te kijken. Van, wat flink Sonja nou... Hij is ja. gewoon ergens een of andere loods met hem afgesproken. En ze ja. zetten ze ons nou te kakken gewoon. Maar hij was dus ontsnapt. Hij is dus gewoon over die buur heen geklommen. En toevallig vroor het dus toen. Ja. In 1985. En toen kon hij dus gewoon over, over die sloot. Kon hij gewoon... Heb uh... je er nooit over nagedacht? Nee. Ja, nee. Dat zou nu wel anders zijn, verschil. Ja. Nee, goed. Er is natuurlijk pas een leuke serie over geweest. In. Ja, echt. Uh, Stanley H. Ja. 1904. Ik heb echt de ene drama naar de andere drama. Ja. What the fuck? Ja, shit. Tot in 1904, de Noorse plaats Alucin, moet je het uitspreken, denk ik, wordt door brand verwoest. Uh, het bestaat uit uh, 47.000 inwoners, althans hebben we pas uh, gemeten. Dat was in 2015. In 1898 ontvingen ze hun wapen. Toen werd het een stad. En in de nacht van uh, 22 naar 23 uh, januari uh, bra brak er brand uit door een petroleumlamp die omviel. En uiteindelijk door een Zuidwesterstorm wakkerde dat flink aan. En het duurde 16 uur... voordat ze het brand onder controle konden, konden krijgen. 650 huizen zijn verwoest geraakt. 10.000 mensen dakloos. Eén dode. Dat was heel knullig. Want deze vrouw wilde haar spullen redden die Is het huis weer ingerend. Die konden ze oh. niet tegenhouden. Die is daarbij over het leven gekomen. Maar hij kon het vegen lijf niet meer redden. Nee, en het maf is: de Duitse keizer Wilhelm II, uh, die was echt een bewonderaar van Noorwegen, die heeft schepen vol met levensmiddelen, medicijnen, bouwmateriaal, bouwvakkers heeft hij aangeleverd. Daarbij deze Alusun. En die heeft het helemaal opnieuw laten ontwerpen, dat hele stadje. Oh, wat grappig. In de nieuwe stijl dat toen hip was: de Jugendstil. Jugendstil. Ja, ah. en dat is nu een hele beroemde stad. Oh. En het maf is wel dat de binnenkant. Het nou ja, mooie is wel, de binnenstad is wel origineel. Oh, dus, uh, ja. Het is vandaag 51 jaar geleden dat de, uh, dat de wereld werd verrast door een nieuwe actiegroep met feministische doelstellingen, de Dolomina's. Oh, ja. Vorig jaar hebben ze daar, daar, daar natuurlijk uh, uitgebreid uh, tijd aan besteed, maar uh, er zit ook een foto bij van de korsetverbranding door Dolomina voor het standbeeld van Wilhelmina Drucker. En dat was op 23 januari 1970. En, maar ik zie geen uh, speciale namen die, die nee, ik bekend vind. Ik wil, vind. Maar ik wil wel... bij havenbranding zien, dat leek me leuker. Ja. Maar dat was natuurlijk, januari was het een beetje koud voor misschien. Maar ja, het was natuurlijk wel erg in die tijd. Hè, want er was zo'n onrecht. En uh, er waren nog onderwijsinstellingen die geen vrouwen toelieten. Er was zoals ook een opleidingsinstituut als Nijenrode. En ook prachtige zaken als het inrichten van crèches... en gelijk loon voor hetzelfde werk stonden op de actielijstjes. En uh, abortus uit het wetboek van strafrecht. Dat vroegen ze ook, weet je wel. Dus yep. ze hebben toen echt wel uh, baan gebroken voor het feminisme. En ik denk een, hele, ja, een heleboel mensen die uh, beseffen niet hoe, hoe spannend dat geweest is. Je had ook die eerste vrouwencafés en zo. Want ja. de vrouw, ja, toen was het enige recht van de vrouw het aanrecht. En nou net aan het kiesrecht, denk ik. Dus ja. uh, belangrijk. Ik ben wel nieuwsgierig En mooi met die dramatische muziek op de achtergrond. Ja, zie ja. Nou goed, ik zit een beetje vast in de in fires. Dat <middels> wordt <We're middels> allemaal gek. Een <middels> dramatische verhaal in 1974. Een schoolbrandinternaat in het Belgische Heusden. 23 jongens raken daarbij verbrand in het leeftijd van 12 tot 16 jaar. Er wordt gerookt op de zaal. Niemand weet dat. En stiekem ja, wordt dat gedaan. Uiteindelijk raakt die sigaret raakt een lake, raakt in de brand. En omdat het een heel oud gebouw is... En uh, de brand ontstaat ook in het oudste gedeelte van het gebouw, 1932. Hele dunne wandjes van heel uh, goedkoop materiaal. Wat heel brandbaar is. En uiteindelijk worden 63 bedden afgeschermd van de buitenwereld. En uh, er is brand bij de ingang, dus ook de uitgang. Dus ze kunnen niet naar buiten. Uiteindelijk proberen ze via platte daken te ontsnappen. Echte uh, groot groep redt dat wel. Maar deze 23 jongens die worden uiteindelijk verbrand in hun bed gevonden. Is eigenlijk tot en met 19, 1999 niet bestilgestaan. Ze hebben er één week lang hebben ze de school Gooid, uh, rouwverwerking gedaan in het ene weekje na. Jongens, door en pas 25 jaar later doen ze nu jaarlijks een, uh, een herdenking daar. En net zoals met uh, de brand in uh, de Volendam, hebben ze sindsdien ook in, in België uh, verscherpte maatregelen voor brand. En okay. Dat was een harde leerschool toen 1974, ja. ja. Nou, het is ook uh, 92 jaar geleden, denk ik zelfs, want ja? in 1933. De afsluitdijk die de Zuiderzee afsloot van de Noordzee was klaar. En die werd dus toen beperkt opengesteld voor betalend verkeer. Dus toen tijd moest je dus uh, blijkbaar tol betalen. Ja, ik, ik las het ook. Ik denk bijzonder. Ja. ja. Ja, het is best nog wel een dingetje geweest. Want ze hebben al in 1886 zijn notabelen, noemden ze het geloof ik? De notabelen. Dat notabelen. Zijn de, dat zijn de heren van, uh, van stand. Ja, die waren al bezig geweest om met de Zuiderzee droogte te leggen of zo geloof ik. Nou ja, uh, de polders te maken. De polders te maken. Ja. Er is nou dus, dus, dus een heel lang plan al vooraf gegaan om uiteindelijk de boel dicht te krijgen. En dat gebeurde in 1933. Ja. Ja, leuke beeld. Lang geleden ook, hè? Want ik bedoel, over 12 jaar is dat 100 jaar geleden. Ja. Uh, is dat goed? Ja, het is ja. 21. 22. Nou, dan is hij ook vernield. We zijn natuurlijk van ja, het. Ik ben bezig. bezig met vernield. Het is ja. maar één rijbaan. Nou goed, uh, nou ja, en 1983. Misschien wel het belangrijkste bericht uit van alles. Ja, 1983. Ja. De uh. E-Team wordt voor het eerst uitgezonden. door de tros. En nou ja, over de hele wereld wordt hij uitgezonden natuurlijk. Het ging over de, over de vier veteranen, Vietnam-veteranen. die zogenaamd bankoverval hadden gedaan. Werden gezocht door het leger, maar hielpen eigenlijk heel veel andere mensen. En er ging onder andere ook Colonel Dekker, die dan elke keer probeerde hun te pakken te krijgen. Dat er niet. Het maf is eigenlijk dat het ontstaan is om Mr. T heen. Mr. T verscheen natuurlijk in de Rocky 3 aflevering van de Rocky-series. Uh, en toen dachten de producenten... het is misschien wel leuk om een soort ja, een serie te maken om deze Mr. T heen. Met wat andere mensen die wat minder tekst hebben. Uiteindelijk veranderde dat allemaal. En gingen die andere mensen ook veel meer tekst krijgen. En ging ook, heel vaak ging het fout tussen Mr. T en Hannibal Smith... Want Herman Smit had natuurlijk wel een diploma op de toneelschool opgehaald. En die had gewoon maar wat aangekloot in zijn leven. En die kregen nou één keer de hoofdrol. Dus er was altijd wel wat conflict tussen die twee. Ja. En uiteindelijk, uh, nou ja, goed. Ze hebben het, in het begin was het echt een serieuze serie. Die zou dan zeg maar over de oorlog gaan. En over al dat soort stromingen. Op een gegeven moment is het toch wat kinderlijker geworden. En minder gewelddadig. En eigenlijk is het natuurlijk altijd een soort parodie geweest op de oorlogfilms en op de actie. Er ja, gaat nooit bij, iemand dood ook, hè? Het valt mij ook steeds vaker op dat, uh, dat er films zijn. en dan is het. Uh... En dan, dan wordt er weer iets bedacht waardoor het uiteindelijk het probleem opgelost wordt. Ik zeg, weer zo'n e-teamverhaal. Ja. Dat is heel veel. Eigenlijk vaak wel, echt ja, ja, ja, wie vandaag uh, uh, bijna 80 jaar? Morgen wordt hij 80, ja. Neil Diamond. Oh, echt waar? Morgen? Ja. Appacht. Appacht. Hij maar... is van dus 24 januari 41. Maar hij heeft dus twee jaar geleden, heeft hij dus. Openbaar gemaakt dat hij uh, de ziekte de van Parkinson heeft. Starry, starry night. Ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, zijn concert, die gepland stond in, in maart van uh, 2018, ...die was geannuleerd. En achteraf bleek dat zijn allerlaatste concert was op 19 oktober 2017. Maar in oktober is wel het bericht verschenen dat er een nieuw album gaat verschijnen. En dat heet een Classic Diamonds. Dus ik weet niet of dat uiteindelijk nog gekomen is. Maar ik moet dat zeggen, ik hij had toch wel fijne nummers, had hij, hoor. Hele fijne nummers. Ja. Then When the Music Died, geloof ik, met over, de, weet ik weer, oh, die gast die is natuurlijk met het vliegtuig aanwezig. Mr. Lees, American Pie. American Pie, heette ja, ja, hij. American Pie, En hij had zeker ook een heel mooi nummer, dat heette Girl, You'll Be a Woman Soon. Dat vond ik altijd wel, zeker als jong meisje, vond ik het natuurlijk heel mooi. En de Lovefellow Serenade. En de Beautiful Noise is natuurlijk ook heel bekend. Ja, zeker. Ach, zo, ja. De ene hit en de andere hit natuurlijk ook goed. En met Barbara zo... drijfstand hè? Je ja, die Barbara drijfstand zeker. <laughs> nou, Straks onder andere nog de verjaardag. Wie is de jaar? van kijken maar We zijn al lekker voor de muziek op de zaterdagmorgen. fuck it, de woorden. Net als we nodig kan blijven liggen, want je hebt allemaal niks te doen natuurlijk. Hè. Laat de boodschappen bezorgen. Zorg dat je voor negen uur alles in huis hebt. All of me, Maximo Park. Make the world a new obstacles at every turn change happens incrementally for the embers of ambition burn. I've been collecting perspectives there's so much that I want to share I've been so reckless and feckless. you taught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 Dat heb je wel eens net. Dus je denkt, nee, ik hoor je niet. En later kom je tot één keer. Ja, nee, ik hoor je wel. Zeker nog. Hoor je nog. Nog vijf jaar, dan ga ik met pensioen. Oh, oh nee. op die manier. Ja, stop. Jezelf met je goed praten. Gewoon even volhouden nog. Nou ja, goed, dat kennen we. Goed. That's where we belong. All of me. Ik heb het van Maximo Park. Hier in de zaterdagmorgen. We kijken even naar de verjaardagen. Waar is ze? Heel veel afstand. Goed, maakt niet uit. Maar het is ook nog steeds de vraag die wij ons de hele ochtend stellen, natuurlijk. En dat is deze: zoveel besmettelijker is. Precies, zoveel besmettelijker. Ja, het moet weer even genoemd worden. En helaas kan ik ook geen foto's van naalden in armen laten zien. Anders had ik dat ook nog even gedaan, maar dat hoort natuurlijk ook bij de media. Dat moet je regelmatig ook even laten zien. Goed, we kijken even naar de uh, verjaardag. Wie is de jaar? Er is er een jaar. Nou, zeker hij is... Uh, al, uh, ja. Oh, wacht maar even. Ja, ik denk, ik snap het. Maar goed, hij is uh, overleden in 2001. Hij was toen 61. Ik heb het over Johnny Russell. Johnny Russell was een uh, country zanger, een songwriter. Zijn doorbraak kwam in 1971. Met deze plaat. Let me dream of another morning. Ja! Heerlijke muziek. Catfish John. Hele gezellige, grote man. En uh, je hebt echt heel veel teksten geschreven voor andere mensen ook. En, uh, even kijken, dit was ook van hem. Rednecks. Yes. Ja, dat zou een deze... beetje racistisch plaatje zijn dat, hè? Ja, Red, zodra Rednecks inkomt, ja, dan, denk, dan, dan denk, zo... denk je ook van, oh, wat voor ja, gast is dat je eigenlijk? de Beatles gespeeld, hè? En dan weet hij, uh, Ringo Starr zongen, dat was Act Naturally. Oké. Okay. Maar dat was ook, als je het hoort, dat is ook echt uh, country-western. en Echt een beetje ja. dat uh, gezellige... van ik zit hier op mijn paard en ik loop lekker door de... Hè, Zoiets, door de ja. Het barierie. is gewoon echt een beetje terug naar de vroege ja. oude Am uh, Amerikaan, zeg maar. Op ja. zijn achttiende heeft hij zijn eerste plaat opgemaakt. En pas... Uh, hij is op zijn achttiende heeft hij eerste plaat gemaakt in 1971. Dat is een En Nou goed, hij heeft allerlei prijzen ge gemaakt in... Nou, goed, ja. Uh, yeah, yeah. Wie vandaag ook jarig is, is uh, Rutger Hauer. Hij is helaas niet meer onder ons... Hij heeft net de 75 jaar aangetikt. Maar hij, uh, ja, hij is uh, in 2019 overleden het Ja. Verhaal. Wacht, is dit Floris of is het... Oh, heeft hij ook nog ingespeeld? Nee, goed. Ja, Floris heeft hij, is hiermee begonnen natuurlijk. Ik zit even te lezen, want het was best grappig. Deze man is op jonge leeftijd, is hij al een... Uh... Op tienjarige leeftijd is hij zelf op de planken te vinden. Daar speelt hij een of andere toneelstuk. Later heeft hij nog een filmpje gemaakt. In 1956. Ja, toen was, was hij zeg maar twaalf of zoiets. Ja. In opdracht van Schimmel en Koog. De gemeente heeft hij toen nog een filmpje gemaakt. Hij zou eigenlijk kapitein worden op een schip. Dat wilde hij heel graag. Maar als was kleurenblind. Dat kon hij toen Maar naar Amsterdamse toneel, school, Na drie maanden werd hij weggestuurd. Toen had hij eigenlijk een hospice en opleiding. Uh, Horspik en opleiding voor het leger. lukt ook niet. En uiteindelijk is hij toch weer terug aan de toneelschool. En daar heeft hij uiteindelijk samen gedaan in 1967. En ja, toen uiteindelijk in 1969 kwam natuurlijk Floris op zijn pad. Door Paul Verhoeven. Later ook nog dit. Ja, ja, hier is hij wel heel bekend van. Jezus, wat een en hoop echt... haar ook allemaal. En wat een knappert ook. Oh, dat is mooi. Dus, waar, waar, zit je, waar zit je dit nou tussen? Dus je reeds, schatverdamme. Ja, het, het mooiste scène vond ik dat ze samen buiten... in de stromende regen aan het uh, wijn drinken waren. Dat vond ik zo... Uh... Ja, dat spreek je al wel aan. Ja, dat vond ik heel ja, heel goed. leuk. Ja. Uiteindelijk is het ook heel erg goud geworden met dit... Ja, ja, Soldaat van Oranje. Soldaat van Oranje, zeker. Ja, ja, ja. En heel veel andere films heeft hij gespeeld. En er is natuurlijk een hele leuke documentaire over hem. Daar is, dat is hij heel nuchter over zichzelf ook. Dat is wel een aanrader. Ja. Goed, Rutte ja. oh, dus het? Vandaag is ook jarig Dautzen Kroes. Die wordt vandaag 36 pas. Sinds van 1985. Ja, onze welbekende topmodel. Ja, die zelf meelag. een van de angels van de... Hebben jullie die billen nog? Ja, oh, prachtig. Maar ik ben even ja. bezig hoor. ja. ja, ja, ja. ja. Ja, je blijft, je blijft foto's maken van haar, hè? Ja, dat blijft. Och, die is zo mooi? Ik geloof dat ze was ook niet een beetje anti of zoiets... of was ze juist een beetje voor corona? Oh, we moeten van elkaar houden. We moeten ja, elkaar, elkaar omarmen. Nou, ze wisten nog wel eens wat, die vloggers. Maar goed, uh, nou goed. ze is trots, trots op haar Friese wortels. En, uh, ja, ze was ook ambassadeur, geloof ik, voor Praat Friese, Friese of zoiets. Oh, ja. Dan kunnen we kunnen elkaar niet verstaan. Heel handig. Maar goed, verder is natuurlijk ook nog uh, Dance for Life. Doet ze iets voor... En ze heeft onder andere ook foto's van zichzelf laten veilen. Een van de duurste foto's één foto die heeft 65.000 euro gebracht. dat komt allemaal ten goede aan de eetbestrijding. Dus, voor een dus, foto. Voor een foto. Nou, oké. Okay. Ja, ze nou, is best mooi. Ja, zeker. Ik heb ook wel een foto van haar. Ja, maar uh, niet voor 65.000 euro. Nou, zeg ik niet. Vandaag is ook Arjen Robben jarig. Hij is een jaar ouder dan Doutse. Oké. Okay. En uh, ik dacht dat hij veel ouder was, die Arjen Robben. Nou, lekker dan. Eh? 37. Zeker. Nou, ja. fijn weer. Goed, vandaag uh, wordt hij 78. Dat is een pauze muziek. Oh, sorry, ja, dit speelt hij ook namelijk. Nou, Gary Borton, ik heb het nee. over. Hij is uh, muzikant, een vibrafonist. Wow. Hij heeft het zelf geleerd. Op 17-jarige leeftijd maakte hij als eerste opname in Nashville met Hank Garland en Chad Atkins, dat zijn echt de grootheden in de jazzwereld. We hadden nog samengewerkt met Stan Getz ook wel. En uiteindelijk is hij nu ook nog uh, adjunct-directeur bij de Berkeley uh, College of Musical in Boston. Dus hij doet alle dingen er nog naar. 78 deze Gary Burton. Vast mooier muziek gemaakt dan dit alleen hoor. Ja. Het, het is vandaag een is saai. ook uh, wel een beetje royal nieuws Want Caroline, Princess Caroline van Monaco. Die wordt vandaag 64. Ze is uit 1957. Ik vond er altijd wel een mooie dame. Ja, zeker. Ik al een tragisch levensloop, maar wel een mooie dame. Vandaag uh, wordt hij jarig. En dan heb ik het over... Uh, even kijken, waar zit de gast? Oh, uh, nee, nou goed. Oh ja, deze. Wat het natuurlijk al net al over de E-team. Die is ja. uit dezelfde periode, ietsje later begon het. En die, die knutselt ook van alles. Ik heb het over MacGyver. Hij speelde de hoofdrol Richard Dean Anderson. wordt vandaag 71. Hij is eigenlijk het bekendste van MacGyver. Later heeft hij ook al een Stargate. SG 1 heeft hij gespeeld. Echt wel een aantal jaren. Op een gegeven moment was hij er zat mee. Dan is hij gestopt. Naar nou, 85... Uh, of nee, nee eind uh, jaren 80... is hij natuurlijk gewoon veel meer voor zijn familie gaan doen. En gaan betekenen. Deze Richard Dean N Deze Anderson. meneer had je nog niet gehad, hè? Nee, wie is dat? Bobby Freeman. Maar hij is bekend geworden. Hij is dus van 1940. Hij leeft ook niet meer. Hij is drie jaar geleden overleden. Oh. En... Ja? Ik zie nou staan trouwens dat hij... Uh, ...van 13 juni zou zijn. Dat zegt Wikipedia. Maar ze zeggen, hij is overleden op deze datum. Ja. Dat is het meer. Maar hij uh, was heel erg bekend van het nummer Do You Wanna Dance. En dat is zo vaak uitgebracht. Ja. Ook door de mamas en de papa's. En, uh, en uh, hoe heet het? Uh... Do you wanna dance? Yeah, ja. Ik, ik zie het. ja, dat is een lekker nummer in ieder geval. Maar hij, uh, hij is vandaag dus gewoon uh, drie jaar overleden was hij. Een Afrikaans, Amerikaanse soul singer was dat. Soul singer. Vandaag uh, wordt hij 86. Ja, ken je hem nog? Echt ja. een heel lang terug hoor. Lookie nog? Wat is dat nou? Dames en heren, goedenavond. Ah, Joop van Zijl! 150 miljoen Amerikanen kunnen vandaag naar de stembus om een president te kiezen. Jazeker, wat goede oude tijd. Hij leeft nog steeds. Hij leeft nog steeds, 86. Hij is in de jaren 50 begonnen bij het Sint-Johannes-Deo-ziekenhuis. te halen. dus hij hier vlak om de hoek. En vanuit de Bezemkast presenteerde hij allerlei leuke radioprogrammetjes. En uiteindelijk heeft hij bij jongerenproject Mini-Jon... Van de AFRO gewerkt. Uiteindelijk moest hij in militaire dienst. Nieuw-Guinea, daar heeft hij bij de omroep gewerkt. Uiteindelijk weer terug hier in Nederland. bij uh, NTS, uh, televisie. Uh, daar heeft hij allemaal gepresenteerd. Hij heeft zelfs nog tot 2018 commentaar bij allerlei animatiefilms. Zo'n 2 voor 12 heeft hij nog. Ja, gesproken. Uh, commentaar. Gesproken. Ja, ja. Dus deze Joop van Zeil. Leuke vent. Dus ja. 86. Nou, uh, hebben ze allemaal gehad? Ja, hoor. hebben ze allemaal gehad. Ja, nou, tot zover de verjaardagen. En uh, dan straks uh, de, nee, de keuze, maar ook natuurlijk. Uh, uh, de Zandvoortse berichten. Ik kijk verdwaasd om me heen en ik denk... wat gaan we doen? Oh ja, ik zie het al, ja. It's getting dark, It's getting dark ja. Chasing the memories, replaying time and time again. It's getting dark. Mooie woorden van onze koning. De zon keert terug naar deze plaat. It's getting dark. Ja, ik denk toepasselijk. Flones. En uh, het is uh, de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan. We kijken de wereld in. En natuurlijk kijken we ook altijd even wat voor uh, dingen allemaal in Zandvoort spelen. Zandvoortse berichten. Jawel. Eens even kijken uh, wat ik allemaal... Nou, doe jij even, even anders. Ja, moet ik, uh, moet ik als eerste? Ja, dacht ik wel. Oké, ga ik dat doen. Ja. Ondertussen klik, even klik, kijken. Klik, klik. Goed, even de organisatievorm voor het programma Side Events Dutch Grand Prix... Uh, was dan een commerciële partij opgezet. Uh, Giesens, geloof ik, heette het. Giese, bu bureau Giesens die zou het allemaal gaan regelen. De ervaring met het bureau liep een beetje vast... en dat ging allemaal niet zo lekker. Dus op een gegeven moment dachten ze, van, dat moeten we anders doen. En uiteindelijk kregen ze contact met de concurrent. Dat is wel erg mooi, namelijk met... Uh, TNT Assen. En TNT Assen heeft namelijk omtrent de races daar. Drie avonden in het centrum van allerlei soorten feesten, activiteiten. Dus toen dachten ze, misschien kunnen we daar iets van leren. En toen dachten ze, van, ja, daar kunnen we iets van leren. Dus uiteindelijk gaan ze nu over een andere boeg gooien. En er komt nu uh, zeg maar een hele andere organisatie wordt opgezet. En uh, ze krijgen wel subsidie. Maar verder willen ze dat ze gescheiden mogelijk houden. Ze krijgen een subsidie voor 100.000 euro. En zelf moeten ze voor sponsoring en onderhoud gaan zorgen. En eh, nou, het heeft ook te maken met vergunningen en zo. Dus nou ja, goed, ze, ze hebben het over een hele andere boeg gegooid. Nou, dat is misschien wel goed ook. Goed. Ja, het college gaat subsidie verlenen aan City Marketing. Want was dat, voorheen was dat soort, was de VVV eigenlijk. Maar die uh, City Marketing zet Zandvoort... door middel van strategische promotie als toeristische badplaats op de kaart. En die subsidie... Die wordt voor 2021 maar liefst 454.186 euro. Maar ja, toerisme is wel de levensader van Zandvoort. Er bestaat dan ook urgentie om het uh, toerisme van impulsen te voorzien. En uh, de, de college zegt ook van ja, de financiën zijn op orde. En uh, de subsidieverlening die wordt dus door het college vastgesteld. En het is uh, oké okay zo. Het krijgt nou, een oké okay stempel. Het krijgt een oké okay stempel. Nou, In de Zandvoortse krant, ik ga het niet helemaal behandelen... maar uitgebreid verslag van het coronaherstelplan herstelplan dat de gemeente Zandvoort wil opzetten. Ze hebben daar 10 miljoen euro voor gereserveerd. We moeten sterker de crisis uitkomen dat we erin gingen... Er is dus een coronafront, uh, daar zit dus zoveel geld in. En ze gaan kijken naar eenzaamheid, de gezondheid. Uh, wordt gestimuleerd onder andere met meer bewegen via de media. Hoe kunnen we het aanpakken? Lokale ondernemers, uh, daar kan je korting maar krijgen als inwoners. Uh, subsidie voor, uh, voor jongeren, een leefstijl, uh, sportclubs. Nou, onder andere, uh, even kijken, achterstand. Er moet er worden gekeken bij mensen. Uh, Ruimteontwikkeling, toerisme, economie. Alles wordt besproken in de Krant. waar dat geld. Uh, nou ja, naartoe gaat. Ja. En misschien kan je er zelf iets in betekenen door ook ideetjes aan te dragen. Mooi. Hoe denkt u over wonen zonder aardgas? Oh. Nederland zegt in 2050 vaarwel tegen aardgas. Dus ook zand wordt. Dat is wel snel, hè? Ja. Maar we nemen hiervoor de tijd als starten met het opstellen van een planning voor de komende 30 jaar. De transitievisie. Dus is geen hè, maar transitievisie. Warmte. En de gemeente heeft dus op haar website heeft dit uh, artikel staan. En daar kunt u een korte vragenlijst invullen over hoe u erover denkt. En daarnaast is er een medenkgroep. En die medenkgroep die reageert op tussentijdse resultaten van de transitievisie. En uh, er zijn uh, twee avonden per jaar dat ze bij elkaar gaan komen. En als je meer informatie wil hebben, via r-atkins.haarlem.nl En uh, ja, die deelname en de uh, medenkgroep kunt u dus ook vinden op www.zandvoort.nl slash nieuws. Oké, okay, er komt een vereniging hier in Zandvoort voor uh, overlast... Geluidsoverlast hier in Zandvoort uh, schijnt te zijn. En Frans, mij was het helemaal zat. Uh, het is ik heb het, kan het bericht nog vrij goed herinneren dat hij zeg maar, uh, vlak bij zijn huis liep. En toen stak hij een zebrenpad over. Heel traag om een beetje wat uit te lokken. Want er kwamen wat motorrijders voorbij. Een groep motorrijders. En uh, die moesten wachten voor hem. En hij sprak ze aan. En hij zei, jullie maken heel veel lawaai. En uh, ik kan er niet meer tegen. En... Ja, die motorijs veronder, schulden zich. Uh, sorry meneer, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Maar reden daarna door. Uh, dus deze uh, Frans Meijer is, is toen naar de burgemeester gegaan. En die zegt van, dit moet anders. We moeten een vuist maken naar de gemeente. De geluidsnorm in Zandvoort moet uh, herzien worden. Want het schijnt dus dat 55 decibel al schadelijk is voor het gehoor. Hij zegt, ik kan soms met mooie dagen kan ik niet eens op het balkon zitten. Omdat er zoveel lawaai is. Dat moet aangepakt worden. En dan zie je soms ook van die motorrijders die een wheelie maken het moest verboden worden. Nou ja goed, je begrijpt het al. Hij is... Ik denk dat hij zich moet aansluiten bij rust aan de kust. Ja, dat lijkt me wel. Dan, dan heb je gewoon twee vliegen in één klap. Er nou ja... dus, uh, zijn nu plannen om uiteindelijk zeg maar, dat je zandvoort alleen lopend of op de fiets binnen kan komen. En dat je je auto zeg maar, bij het randgebied op een parkeerplaats moet plaatsen. En dat je een fiets krijgt. Of uh, nou ja, dat je lopend deze kant op gaat. Dat er gewoon helemaal verkeer luw wordt. Oké. Okay. Ja. Er is We nog hebben een goed de, idee, Wij hebben een thriller schrijver in minstens Zwerver. Ja, leuk boek En die had dat. dus. Uh, heb je hem gelezen? O, nee, nee, maar ik heb wel een hoog, hoog voor dingetjes. Voor elk verkochte exemplaar beloofde de auteur drie euro af te dragen aan het ja. Huis in de Duinen. Als dank voor de fijne manier waarop zijn ouders er de laatste jaren hebben doorgebracht. Verleden week heeft hij deze uh, belochtige stand gedaan, hij heeft 600 euro. Heeft hij dus overhandigd. Dus uh, voor de oplettende luisteraars. Hoeveel boeken heeft hij dus nu verkocht? <laughs> 600 gedeeld door 3 is 200 boeken. Yes. Ja, nou, dat is heel leuk. De stand uh, is ook te bestellen via de website van Bruna Zandvoort. Waarna het razendsnel gratis wordt bezorgd. Yes! Dus, uh, en, en dus weer drie euro voor het huis in de duin. Dus ja, leuk. leuk. Ja, het schijnt dat er heel veel me, uh, Zandvoort zichzelf kunnen herkennen in het boek. Oké. Okay. Ja, het dan gaat het over iemand die van een, van een flatgebouw wordt geduwd of is eraf gesprongen. Oh. En nou ja, oh. het is ook een soort crime. En uiteindelijk, uh, heel veel karakters komen erin terug, alleen dan met andere namen. Het mag natuurlijk niet, niet dat je naam er in, in het boek voorkomt. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten. Ja, jawel. En straks de Jolande keuze. Ja, ik ga een hele oude doen. Oh jeetje. Neil Diamond zeker of zo? Ja, dat is oh, eerlijk. Oh nee. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. parties, but I don't go. Then I feel bad when I stay home. Cause I need a friend when I take a walk. I like spacing out when somebody talks. I wanna be rich, but I feel guilty. I fall in love with everyone who. Thinking about life And trying to find my way through hell I don't know what's wrong with me I don't know what's wrong with me I don't know what's wrong with me ooh, ooh, ooh. I don't know what's wrong with me Yes Weerser maken toch al wat jaartjes muziek Volgens mij is het op 25 jaar of zo Je begon Het begon natuurlijk met Body Holly Met een leuk uh, videoclipje bij uh, de Happy Days daarin verwerkt Met de fans natuurlijk erin nu weer een nieuw plaatje. Dat heet I Don't Know What's Wrong With Me. All My Favorite Songs. En het doet weer heel oud aan. Daar staan ze bekend op. Maar soms zit er even een scheurende gitaar in. Maar soms echt zoet sapper. is er dus. Goed, de, de, het is de zaterdagmorgen zaterdagmorgenvijde toestap staat. Het is zonnig, Maar blijf binnen! gek. Nou nah, joh. Ik zag je wel vrije je gedachten negen hebben. Je hier buiten blijven. Dat is echt niet de bedoeling. Ga, ga lekker inderdaad die zon in, hè. Want uh, ik, ik, gisteren stond ik ook met mijn snoet in de zon. En ik dacht, ja? oh wat is dat lekker. Jazeker. Nou, dat blijf binnen, gek. Nee nou, joh. Goed. Maar goed. Dan mag eh, je je tuin in de zon zitten? Gisteren zit ik uh, vrijdagavond zit ik altijd een beetje over de netten heen te, te switchen en zoiets. Uh, op zoek naar leuke televisieprogramma's. Te zappen zitten. heet dat. De zappen. De zoeken te zeppen weet ik veel allemaal. Maar goed, ik, dus, opeens zit ik altijd met Janik. En bij Janik was zwaar onder de indruk van de, de, de, de, de moeder van uh, uh, Rak van Riek. En Rak van Riek is natuurlijk ook die jongen die neergestoken is door een asielzoeker die uh, zwaar in de war was. Oh, ja. En deze moeder was echt. Ja, die staat er zo mooi in het leven dat je denkt van. Zij was eigenlijk nu maar bezig. Niet op wraak op de asielzoeker, maar meer om te zorgen dat deze asielzoekers die met trauma's naar Nederland komen gewoon goed worden behandeld. En dat daarop gelet wordt dat deze... nou ja, verstoorde mensen niet de straat omgaan... en andere mensen pijn kunnen bezorgen. Dus zij was echt bezig met het grotere doel. En daar werd dus redelijk zakelijk over gepraat. Uiteindelijk ging het gespreksonderwerp zo... boem, over naar uh, Rick, uh, bij deze Rico Verhoeven. De boksen, de hele grote man... die natuurlijk binnenkort weer gaat boksen. En we uh, ging zo koud over. Hij zegt van, wacht even, ik wil toch nog even erbij stilstaan. dat ik heel veel respect heb... Want ik wil alles wel even in context plaatsen. Dat waar ik het nu over heb, is gewoon echt bijzaak. Hè? Wat ik net voor mij zie, dat die moeder zo in het leven staat... dat ze zo vergevingsgezind is, dat ze zo tegen elkaar oh, zo bijzonder. En ik, ja, ik kreeg er bijna een traan van die mijn ogen. Ik denk, Riek, riek uh, wat, wat mooi dit. Dat je dit zo goed kan verwoorden. Ja, en ook ik mooi stilstaan. dat hij dat zegt. Ja. Terwijl eigenlijk. Want je denkt eigenlijk van, nou, dat is zo'n domme kracht, weet je wel? Ja, dat en denk een, die je. Hier loopt gewoon even te map maar ondertussen nee. heeft hij ook gevoel. Heeft hij goed gevoel, zeg maar. oh. Hij heeft zijn hersenen nog. Ja, ja goed. En uh, je zag gewoon Eva Jinnik en je, dachten van, oh, kut. Ik heb eigenlijk een steek laten vallen hier. Maar, ja, eh, maar gelukkig. Uh, Eva, hoeft niet. Je hoeft niet bezorgd. Ervoor. Rico is er. Rico Klose is er. Was een rat. Het ja, was een mooie televisie. Mocht je het niet gezien heb, echt naar aanraden. Het is ook wel pakken. een leuke man ook hoor, om te zien. Ik hou wel van die hele brede gasten. Maar ja, dat... ja, zeker. Huh? <laughs> ja, wat, oh, wat wilde ik nou vertellen? We zien er meteen Rico voor in. Ja, er is een dront. Een heel ander verhaal. Van, ja. Ja, ik wil nog wel even stilstaan bij Rico. hoor. Maar, okay. ja, ja, ja. maar Er is een, een gezin in Dronten. En die wordt al uh, jaren bedreigd. Vanwege co geografische coördinaten. Oh ja. En uh, het schijnt dus ook zo te zijn dat veel mensen die digitaal opgelicht zijn, komen in een zoektocht naar het postadres van de internetsite uit bij de coördinator 52 graden. 30 ON en dan 5 graden 45 OE, oostenbreedte Noord en oostenbreedte Oost of zo. Ja. Want als de fysieke locatie niet bekend wordt... wordt de locatie van het middelpunt van Nederland doorgegeven. En laat het nou precies de oh plek nee. zijn waar het gezin Haarbrecht woont. Jezus. Nou, dit weekend gebeurde het weer. Na de demonstratie afgelopen zondag op het Meerzeenplein in Amsterdam... dan vloog daar een reclamevliegtuig over met erop de tekst... Koud hè, Viedere. En uh, dan denk je, wat is dat? Ja, Fiedere.veel is een website die tegenstanders van de coronamaatregelen... op de korrel neemt en wappies noemt. En boze demonstranten zochten op internet wie er achter die site zitten. En die komen dus uit op de Haringweg in Dronten. Ja, jarenlang dacht die Jacques Huibrecht... dus dat Google verantwoordelijk was voor die fout. Maar het is gewoon een locatie... Uh, hij zegt dat van jongens, zet het die locatie op, uh, midden in een meer of zo. Want dan kan niemand ja. worden lastiggevallen. Maar zo makkelijk is dat niet. En uh, toen bleek dus ook uh, die politie, uh, gemeentepolitiek, die zei ook al van uh, hoe zit dat. Maar uh, er is een website van de CIA in de Verenigde Staten. En daar staat dus bij Nederland gewoon de locatie waar die meneer woont. Bijzonder. Ja, nou ja, als hij een wijziging wil is het verstandig om bij de NGA. Dat is de National Geospatial Intelligence Agency in Amerika. Dan moet hij, daar moet hij dat dus gaan doen. Okay. Maar ja, hij weet in ieder geval dan een beetje waar hij nu terecht moet. Maar het is wel heel erg vervelend dat mensen... Hij krijgt bedreigingen en alles, hè? Het is, het is maf, ja. Maar de maf is wel... Als je straks erop plaatst straks in het meer... Dan gaan die wappies natuurlijk denken van... Hé, hey, maar in dat meer. Ja, daar zit, uh, daar zit wat. Dan doen ze ergens laatst het meer leeglopen... En dan gaan die, uh, gaat die schuif open en dan komt er zo'n kernkop uit, weet je. Dat was toch in een van die James Bond films? Nee, nee. Dat was, ja, ook wel in ja? James Bond. Ja. Maar natuurlijk was natuurlijk ook in... Um, uh, hoe heet die serie, die serie. Daar Die oh, het serie Oh ja, een. Thunderbirds. Thunderbirds, A daar go. was het in de vriendin. Yes. Thunderbirds zou wel goed. Het is alweer uh, later dan later. Het is tijd voor die landenkeuze. Ja, ik ga hem van, aanzetten. Daar uh, heeft hij bekendgemaakt. Om, nou ja. nou, twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Maar hij is dus 24ste. Morgen is hij jarig. En daarom Stargazer van Neil Diamond. Ach, wat leuk. Ik pak even de banjo. Ja. Oh, wat een tijd was dat, joh. Lekkere jaren zeventig. Oh, niets aan de hand. Dat hadden we dat soort vragen niet. Is zoveel besmettelijker Nee, dat hadden we toen allemaal nog niet. Maar goed. Hij uh, heeft ah, we... wel een fantastische aparte stem, heeft hij. Ja, ja, het is nou pas heel Een heel herkenbaar stemgelijk. Neil Diamond en morgen is hij dan... Hoe oud wordt hij dan eigenlijk? 80. Wordt hij 80 jaar oud? Ja, maar hij heeft dus uh, oh. sinds uh, in 2019 heeft hij dan dus uh, eruit gegooid... dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Oké. Okay. Dus ah. hetzelfde als die ene meneer van uh, Back to the Future. Ja, Back to the Future. Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, Michael J. fuck. Ja, leuke vent. Ja. Hij is er nog steeds, hè? Jazeker. Hij speelt ja. ook af en toe een serie. speelt ja. hij nog. En dan speelt hij gewoon zichzelf. En dan zit. die, die, die, die handicap zit er gewoon bij dan, hè? Je weet niet van tevoren hoe, dat, hoe je gezicht gaat reageren. Dat is nee, wel nee, inderdaad. Vandaag in de Telegraaf te lezen. We hadden natuurlijk, uh, ja over de avondklokken natuurlijk in sommige landen. Is het al lang al ingegaan. En je hebt bijvoorbeeld in Duitsland. Daar gaat het dan om acht uur in. Maar je hebt zelfs in Frankrijk gaat hij om Des zes uur. Hè? Om ja. zes uur al in gewoon. Ja, het gaat erom dat mensen niet bij elkaar gaan eten en zo. En ja, nu kan je nog uh, rustig om vijf uur bij mensen zeggen hallo, gezellig eten. Borreltje, nou, en dan uh, schuiven naar huis. La, la, la. Ja. En uh, dus, uh, ik weet niet of dit op deze manier helpt. Maar het, uh... we zullen het zien. Nou, goed, een man, uh, Henk Wildermans, die is 31, die woont al een, een paar jaar in, uh, in Frankrijk. Zegt een surfleven, zegt hij gewoon. Ik moet echt op tijd, moet ik uh, snel van mijn werk en snel uh, boodschappen doen. En hij zegt, dit is de eerste keer dat ik voor de hele week nu maar eens boodschappen haalt. Want anders, dan red je het allemaal niet natuurlijk. Nee, ja, het is ook inderdaad, als je het vroeger doet om zes uur, dan krijg je dus gewoon een file in de supermarkt. En dan wordt dat weer een Besmettelijke plek. Dat zei hij al. Ja, ik weet niet of dat nou veel helpt. Want ik bedoel, iedereen gaat vlak voor 6 minuten ja. boodschappen doen. Maar ja, je ja. moet het ergens, je moet ergens een signaal afgeven. Ja. En het is nu langzaam ook binnens binnen huis gekomen. Nu gaan ze natuurlijk al roepen, hou ook binnen afstand. Dat zijn ze nu al aan het roepen. Dus. Nou goed, in Duitsland zijn ze ook fanatiek. En hier in Nijl krijg je nog 95 euro boete. Daar is het vijfvoudige. En Angela Merkel is echt van plan om dit gewoon goed door te zetten. En daar is Hans uh, Sinten, Maatensdijk. Hij zegt, ik heb er niet zo heel veel last van. Maar hij heeft ook jongere kinderen en die gaan natuurlijk om achter uur naar bed... En die zit klaar ook. Ja, op leven. Ja. En dan kan je ook de deur niet uit. Of je moet oppas regelen. Ja, dus, nou ja. dus dat maakt allemaal... leuk. Zo heeft iedereen het op zich. Heel veel mensen maken het niet uit. Nee. En uh, als je gewoon dan denkt van nou we moeten het even uitzitten, uh, gaan lekker een film kijken. en hoe uh, het lekker uit. Ja, en in België zegt dan nou uh, hier Frank de Tril, niet. Die zeggen we zelf. Hier is al de gewoonste zaak van de wereld. Ja. Ja, ja. ja de kroeg ja, is dicht. De, wat doe je daar? Wat moet je buiten doen? Niks. Niks. Nou, we zullen ja. het vanavond allemaal voor het eerst gaan er ervaren. Ja, er is zijn in de stad Napels is een 500 jaar oud schilderij teruggevonden... dat uit een museum in Napels gestolen was. Het gaat om een kopie van Da Vinci's Salvator Mundi. Dat is dus uh, het lichaam van Christus, hè? Dat heilige... Ja, ja. Nou ja. Uh, dat, dat, dat, dat hing dus in het Doma Museum. Het schilderij werd dus rond 1500 uh, geschilderd... door Giacomo Alibrandi. En het staat wel, hoewel het een kopie is, is het doek een aardig vermogen waard. Het schilderij werd teruggevonden in een flatje in Napels. Maar het meest opmerkelijke, want daarom ik, vertel ik het allemaal... Ja, ja, ja. dat de diefstal nog helemaal niet opgemerkt was. Het museum was al maanden dicht vanwege Wat? de coronamaatregelen. Oh, nou, dat vind ik dan wel echt heel opmerkelijk. Beveiliging, beveiliging. Oh, maar, oh. Ja. ja, Ik vind het ook voor die verhalen die ze... Zij hebben een schilderij ontdekt van Van Gogh. Of waar? In de opslag van het Vergoogmuseum. Ja, de. We wisten niet dat we het nog hadden. Nee, nee, dat is uh, goed. Heel mooi. Nou, en goed, hoeveel dit... is dat dan waard? Ja. Voor hoeveel staat hij uh, op, de, op de lijst, op de, op de balans? Ja, precies. Dat is eigenlijk het belangrijkste van alles, uh, van het hele verhaal eigenlijk. Ja, nou, goed, je begrijpt het al. Uh, oh ja, ik zit even te kijken. Hebben we nog een beetje nieuwe muziek. Ja, ik heb nieuwe muziek gevonden op internet. Te drukken en dat is altijd heel leuk om te vinden. En dat is uh, Inge Kakar. Ja? Is de Nederlandse... Um, Nederlandse, uh, uh, uh, nee, goed, de, de Nederlandse gitarist die leuke muziek maakt, gitarist, moet ik zeggen. Dan, hè? <middelen door> Enpeltons de Nederlandse LNS Morissette. Kom er even niet op net. Maar toch, ja, nee, ik denk, nee, ik vind het toch ook weer niet. Ik vind het alleen het hele geknepen stemgeluid denk ik van, mm, mm, waarom is dat nou weer nodig? Maar goed, uh, Inge Kalkar, elkaar nieuw heet I Won't Let You Down. We staan voor elkaar in. Ja, we moeten elkaar gewoon steunen in deze moeilijke tijd. En gisteren heb ik ook uh, Rutte weer een paar keer zitten observeren. En toen to, to, to zag ik dit. Ik zat even te luisteren. En toen zag ik dit. Dat onze ziekenhuizen, niet dat ze het daar rustig hoeven te hebben. Kijk, Nogmaals, ja. Dat vraagt niemand. Ja, zie, dat zag je dat? Energie... Zie je, dat? Ja, ik, ja, je hebt even niet meegekeken. Je ja? moet wel even meekijken. Hij zit, op dat moment zit hij aan zijn neus. Oh, Hey. Het oh. hele stukje zit hier niet aan zijn neus en later komen we nog een keer ja, nu ingrijpen. Vorig jaar Bergamo 1 februari ja? dachten in Nederland. kijk, kijk nu weer, Hij zit weer aan zijn neus. Twee keer. Wat betekent dat? Dat weten wij. Onzekerheid, onwaarheden. Uh, verzinsels, dat oh, zit erachter. Hè? Het Pinocchio-effect. Het uh, Pinocchio-effect. Ja. ja, klopt. Als zodra mensen oh. aan hun neus zitten, is okay. het een soort van. Ja, ik weet niet helemaal zeker wat ik nu dus zeg. Die maar... mensen verdienen het gewoon, die corona krijgen. Via aanrakingen, dat ze steeds aan hun neus zitten. Want het zijn gewoon leugen, leugenaars. Nou ja, ik weet niet. Misschien het gaat <laughs> heel ver om dit nu op af te roepen. Maar <laughs> ja, deze dat... is wel zo. zo. <laughs> maar goed, ik heb wel zoiets van. Nee, ik vond het van vervol... front. Ik denk grappig. Hij wil dus IC-mensen ontlasten. Het hoeft niet rustig te zijn. dus zat hij aan zijn neus. Dus waar is hij op uit? Eén opname per dag? Is hij daarop uit dan? Nou ja, hij dat zei je, dat drie... Geen opnames per dag. Ja, nou ja. ja is een, het haalbaar? Een, een, okay. dat haalbaar? Eén, één, oké. Ja, oké. Okay. Okay. Okay. Nou goed, maak ik ook allemaal ja. goed. Ja, soms ben ik een beetje gebiologeerd... tot dat non-verbale communicatie wat mensen uitstraaald. Oh, ja ja, goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, in uh, Chicago is er een man ontdekt... die al drie maanden op de internationale luchthaven woont. Nee, dat doet me denken aan die ene film, weet je wel. Ja, uh, Hengs, zo, vorig jaar had je auto over een kat, nu is het een man dus. Een man. Ja, ja de, en die man is dus zaterdag aangehouden. Maar pas zondag werd het door de media bekend. Hij is dus van 19 oktober tot en met 16 januari op het vliegtuig gebleven. En hij werd dus ontdekt nadat hij door twee medewerkers... van, de, van een luchtvaartmaatschappij werd gevraagd om zich te legitimeren. En hij toonde dus een personeelsbadge, Maar die badge was in oktober als vermist opgegeven. Dus die had hij gestolen. Ach... Maar ja, die man zou zich in een beveiligd gebied hebben verstopt... waardoor hij lange tijd onopgemerkt kon blijven. En er wordt verdacht van het ongeoorloofde betreden van verboden gebied. En uh, ja, hij zegt dat hij hem uh, heeft gevonden, die badge. Maar ja, hij was dus gewoon uh, haat het idee dat hij het beter uh, op, op het vliegveld kon blijven. Ja. Uh, omdat hij anders misschien corona zou krijgen. Oh ja. Maar ja, die man is gewoon in de war. Hè? In nou goed, de andere volrustende berichten zijn dat Britse music uh, artiesten, mu uh, muzikanten... Uh, moeilijk Engeland uit kunnen om uh, zeg maar in Europa te gaan optreden. Elk instrument wat ze moeten uitvoeren, een gitaar, versterken, noem het allemaal op... daar moet je dus een ontheffing voor aanvragen. Want dat is uitvoer van materiaal en dat is 300 pond <laughs> voor een, instrument, inst een muziekinstrument. Oh? En er moet allerlei worden, moeten allerlei visies worden aangevraagd. En uh, De Britten hebben gewoon niet helemaal goed opgelet. Want er is namelijk wel een soort... Uh, ja, ja, een soort uh, opening geschept voor ze. Dat ze zeggen, nou, we kunnen voor muzikanten uitzondering maken. Daar wilden ze toen niets van weten. Toen hebben ze gezegd, nee, we doen allemaal alles gelijk. En nu komen dus heel veel artiesten in opspraak... Die, of in uh, opstand, die zeggen, ja, dat is even lekker. Gewoon lekker alleen maar op kunnen optreden via de webcam... Of in eigen land, maar we kunnen niet zeggen op toeneen naar Europa. Dus oh. dat is echt wel een serieus uh, probleempje. Wat ze, dat gat moeten ze nog even dichten. Want dat, uh, dat kan zo niet natuurlijk. En onder andere zie je dan opzondige Liam Gelker op de foto staan. Nou, die gast moet je niet tegenover je hebben, denk ik. Nee, zeker nee. niet. Nou goed, uh, ik zal zeggen, dit is alweer het einde van het radioprogramma. Is het al zeer zover? Ja, het is alweer zover. Oh, nou. Zeker. Nou, wees er blijf gezond. En, ja. uh, de... We spreken volgende binnen, week weer. En tot volgende week. Tot volgende week. Bo Anderson here, New Wave. I never thought you'd be back around. Last time I saw you, we were burning down. Wanted it then, but I don't need it now. I'm all right, all right. I see you rolling with the fake love. Don't need a fake, cause I got enough. A penny for your love is all that I would give. this time. This time shit comes around.